1 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. VVD, CDA, D66 en GroenLinks willen verder onderzoeken... of ze een coalitie kunnen vormen. Vanochtend spraken de vier partijleiders voor het eerst met verkennerschippers. Schippers. Er zijn grote verschillen, benadrukten de partijleiders... maar ze zijn allemaal bereid om verder te praten. Waarschijnlijk brengt verkennerschippers Schippers volgende week... verslag uit aan de Tweede Kamer. En daarna is er een kamerdebat. Kort daarna zal waarschijnlijk een informateur worden benoemd. We zijn niet bang en we zullen nooit zwichten voor terrorisme, dat zei de Britse premier May in een toespraak in het Lagerhuis. Ook maakte ze wat meer details bekend over de dader van de aanslag van gisteren. Hij is een geboren Brit en stond in het verleden op de radar bij Britse veiligheidsdiensten, maar tegenwoordig niet meer. Ook is zijn naam bekend, zei May, maar die wordt pas wereldkundig gemaakt als de tijd daar rijp voor is. De Britse politie heeft vannacht bij invallen op zes adressen in Birmingham en Londen acht mensen aangehouden in verband met de aanslag van gisteren. Toch wordt er nog steeds van uitgegaan dat de dader gisteren alleen handelde. Bij de aanslag vielen vier doden, waaronder de dader. De zaak van het meisje Charlene, die in 2015 van een flat viel, moet worden heropend. Dat heeft het hof in Leeuwarden bepaald. Meisje van acht viel van een flat in Hogeveen waar ze met haar moeder woonde. De moeder werd aangehouden, maar snel vrijgelaten. Volgens het OM was er niet genoeg bewijs tegen de vrouw. De vader van Charline liet het er niet bij zitten. Hij schakelde meerdere deskundigen in om aan te tonen dat politie en justitie niet voldoende hebben uitgezocht wat er precies gebeurd is. Het hof geeft hem gelijk en vindt dat er genoeg aanleiding is om de moeder te vervolgen. Het weer nog rustig lenteweer met zonnige periode. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 11 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. En morgen en zaterdag verandert er weinig. Dit was het... Verkeersupdate. Verkeersupdate. Hier verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Maar ja, ik zit later te denken... eigenlijk zijn een heleboel dingen zijn eigenlijk kunstmatig opgefluft. Nee, maar ik vond wel een goed begrip. Noem nou eens wat. Uh, nou, ja, bijvoorbeeld een kookboek. Dat is een heel goed voorbeeld. Maak je een recept uit een kookboek. Doe je toch echt exact precies wat er in het kookboek staat. Wat er in het recept staat. Volg toch precies de aanwijzing op uit het recept...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 Al die, al die sfeerreportages met picknickmanden en roeiboten en zo. Okay? En zes dubbele sandwiches, ken je ze? En met, en met, met paasontbijten en weet ik veel wat. Dat is allemaal nep. Of met kerstmis. Dus ook zijn ze ook altijd heel erg. Het zijn, zijn eigenlijk altijd het ergst. Het is, is elk jaar hetzelfde, moet je maar eens opletten. Er is altijd zo'n hele hippe, frisse, opgeruimde huiskamer. En er staan altijd van, twee van die leuke, jeugdige, ontspannen, al jarenlang bevriende gezinnen. staan daarin. Kees, weet je, met twee van die papa's met van die crème-kleurige kabeltruien, Kees, <lacht> Zit voor je? Elk jaar weer, doe hem zijn crème-kleurige maar aan. Ja, kan iedereen zien dat hij vrije tijd heeft? Nou, en die papa's die gooien dan leuk jongensachtig, robbedoezerig speels... Van die, van, die, van, die, van die profielzoolkinderen lucht in zo, weet je?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 Nou, er komt een heel metamorfose team komt erbij, met een setdresser, styliste, nagelknipster, visagisten, kapster, kledingnicht, weet ik van allemaal. Ja, om die mensen een beetje leuk op te flufferen, dat hebben wij thuis ook niet. Er komen een paar om die rotkinderen, in het wand te houden. Er komen een paar banketbakkers om die koekjes te bakken. Die komen we gewoon met die koekjes aanzetten, daar hoeven die mensen helemaal niks aan te doen. Ligt een hele grote stapel schone kabeltruien klaar, voor die papa's, ja. Voor ja. als er een vlek op komt, trekken ze een nieuwe van de stapel.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 Die worden gewoon de een of andere modellenbureau bij elkaar gezocht. Die kennen elkaar helemaal niet eens. Onderling ook niet. Daar staan ze elkaar ook allemaal nog zo vrolijk aan te kijken. Ja. God zeg. Ja, ik ben zo kwaad geworden op de takkenwijf. Ik heb ze met een opgerolde libel op de fontanel geslagen. Ja. Ja. Ja, heel hard. Zes keer, echt waar. Ja. Zo de meter op. Ja, ik ben zo... Ik zeg...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 Zingen. Weer een verschrikkelijk apart nummer van... Ja, niet verschrikkelijk, maar verschrikkelijk mooi moet ik zeggen. Apart yes. nummer van, uh, van Bluff. Van het nieuwe album dat er aan zit te komen... en waarvan nu vier stukken bekend zijn gemaakt via de radio... en natuurlijk via de streaming audio en zo. Zachtjes zingen, het album gaat aan een heten en Bluff werkt daar weer... Net als in de tijd bij het album Umoja. Samen met diverse gastartiesten. Waaronder Typhoon. En dat heeft u het eerste uur al gehoord. En dit was een liedje van mezelf. En het heet Zachtjes zingen. En het is weer heel apart. Mooi hoor. I need a woman's help. De meneer. En het is nieuw en het liedje dat heet uh, After Show. Um, ja, het leuke is, ik weet niet of jij dat ook hebt Dolly, maar je, krijg, je hebt af en toe uh, bij Spotify krijg je elke week zo'n lijst toegestuurd ja. met uh, Your Weekly uh, uh, Discovery of ofzo. Ja. En uh, da, daar kom je dan af en toe dingen tegen. Dan denk ik van, tjoe jongen, wat is dit mooi. Dat heb ik nu weer zoiets, ik denk niet dat dit iets is wat je regelmatig op de radio zult horen, maar ik ga het u nu wel laten horen, want het is echt zo verschrikkelijk mooi, uh, het is helemaal a cappella gezongen, dat ook nog eens een keer, uh, het is van de King Singers, en die doen een, een liedje van Neil Young, en moet u maar eens opletten hoe mooi ze dat doen, het is echt ongelooflijk mooi. Uh, nogmaals, het is muziek die je niet altijd hoort op de radio. Maar soms heb ik zo van... Dit moet ik de mensen toch laten horen. Je moet je gewoon kennis van nemen, zo mooi als het is. Nou, het is, uh, het is het liedje After the Gold Rush. Dat kent u natuurlijk van de gelijknamige LP. En dit klinkt zo. Dit was nog even een flatje van het vorige nummer. Maar het klinkt zo. Moet u horen. Mooi. Well, I I saw the night Saying something About a queen There were peasants Singing And drummers drumming And the archer Split the tree There was a fanfare blowing To the sun That was flooring even moet wennen, dat sommige mensen denken... Zo, ja, moet dit? Nou, ik vind dit zo mooi gedaan. Het is echt zo ongelooflijk knap. Helemaal uh, a cappella, dus geen instrumenten erbij. Gewoon alleen maar stemmen. En uh, ja, het is op zich al een hartstikke mooi liedje. Maar dan, dan ook nog eens een keer dit. Deze uitvoering van Peter Knight en de Kingsingers... En Spotify vermeldde bij dat ook Neil Young zelf erbij stond. Nou, die heb ik er niet in kunnen herkennen. Maar misschien heeft hij er wel tussen gestaan. Kan zo maar. Prachtig. Uh, mooie uitvoering van het liedje After the Gold Rush. En uh, dat kent u misschien. Kent het natuurlijk van Neil Young. Uh, van het, de, uh, het gelijknamige album. Goed, nou, even, de, even een stukje cultuur, zou ik maar zeggen. En dan gaan we nu naar uh, Milky Chance en hun allernieuwste plaat. En dat heet Bad Things. Slechte dingen. van de bad things is dat die gitaar af en toe behoorlijk vals liet. Ja. <laughs> ik weet niet of ze dat bewust gedaan zou hebben, maar af en toe zit het ding ja. dat, dat jankt gewoon tegen dan. Maar goed, dat maakt niet uit. Hey Dolly, ik heb een vraagje aan jou. Oh jee. Ja. Even wachten hoor. Even wachten. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik heb een vraagje aan ja. jou. Nou? Ja, ik heb een vraag aan je vast, heen. mensen. Wil jij 18 gele rozen van mij hebben? 18 gele rozen van jou? Ja, wil jij 18 gele rozen? Ja, Wil je dat? Ja, natuurlijk wel. Oké, okay, ja. nou, daar komen ze dan. Van. Daar komen ze dan. Ja, dankjewel. 18 18 I couldn't believe my eyes When I had read Though you belong to another I love you anyway Yes, 18 yellow roses came today I never doubted your love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 Though you hurt me Like nobody else Could ever do I would never deed het nou pijn? Ja, ik ben enorm gewekt. Ja, ik snap het. Goed, nou oké, okay, Timmy Euro was dat met Hurt. En daarvoor 80 uh, Yellow Roses. Bobby Darin. Uh, leuk hoor, gezellig. En well, hier is het nieuws. Uh, ja, ja, ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Tja, in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 wordt de klok om twee uur een uur vooruitgezet naar drie uur. Voor de horeca in Zandvoort heeft dit geen gevolgen, want de Zandvoortse horecabedrijven kunnen in de bewuste nacht de wintertijd aanhouden en de klok pas na sluitingstijd vooruitzetten. Komende zaterdag 25 maart kunnen de inwoners van Zandvoort... bij de gemeentelijke remise aan de Kamerlingen-Onnenstraat tussen half tien en half één weer een aantal zakken gratis compost ophalen. Dit als dankje voor het gescheiden inzamelen van het afval. Het college van BMW heeft ingestemd met de vervolgstappen... voor de ontwikkeling van het Badhuisplein in Zandvoort... Het uitgangspunt is om de oude grandeur in onze badplaats weer terug te halen. Het studieontwerp dat op verzoek van het college is gemaakt... is dan ook geïnspireerd op de historische architectuur van Zandvoort. En met de ontwikkeling van het Badhuisplein... komt er een betere verbinding tussen het dorp en de boulevard. In juni van dit jaar wordt het studieontwerp onder andere gepresenteerd... aan omwonenden, inwoners van Zandvoort en andere belangstellenden... Zij kunnen hun mening over het ontwerp geven. En met vertegenwoordigers van de ondernemers van retail en horeca... vindt afzonderlijk overleg plaats. De resultaten van deze raadpleging worden betrokken... bij de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad. En als alles volgens planning verloopt... kan in 2019 met de bouw van de eerste fase een start worden gemaakt. Omwonenden van de Watertoren in Zandvoort hebben een manifest opgesteld. Zij willen daarmee hun pleidooi voor een vrij zicht op het monumentale gebouw onderstrepen. De direct omwonenden van de toren hebben zich inmiddels verenigd in een stichting die zich volgens eigen zeggen inzet voor het behoud van de Watertoren en hiermee het behouden en versterken van de identiteit van onze badplaats. Binnenkort zal de gemeente zich opnieuw gaan buigen... over de drie plannen voor de herontwikkeling van het Watertorenplein. Drie architectenbureaus uit Zandvoort hebben daarvoor ontwerpen gemaakt... en het college van BMW sprak zich vorig jaar uit voor het ontwerp van Springtij. Dit ontwerp heeft volgens een vorig jaar gehouden enquête... ook de voorkeur van een merendeel van de Zandvoortes. Maar... De direct omwonenden zien niets in dit ontwerp, vooral omdat het volgens hen te veel zicht ontneemt van de watertoren. Ook de gemeenteraad toonde zich kritisch, vooral omdat dit plan niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Nou, op donderdag 30 maart 2017 vindt er een bijeenkomst plaats om half acht in de Blauwe Tram aan het louis davids Carré 1 in Zandvoort wat over dit onderwerp zal gaan... en de omwonenden hebben inmiddels per brief... door wethouder Demmers een uitnodiging gekregen. Maar uiteraard bent u natuurlijk van harte welkom... Ook om daar ook aanwezig te zijn. De inloop is dan vanaf kwart over zeven, dus 30 maart. Het bezoekerscentrum De Kennemerduinen in Overveen... heeft op zondag 26 maart een spannende route uitgezet... voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar... Het hele gezin leert boogschieten, klimmen, speuren, hutten bouwen... in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Maar dat is nog niet alles. Je leert ook morsen zijn, een route lopen met kaart en kompas... en je leert hoe je een, bo een boomdetective te werk gaat. En dat alles dat zijn onderdelen van een survivaltocht. Aan het eind mogen de kinderen, hongerig van alle avontuurlijke spanningen... hun eigen broodje bakken... Gezinnen die durven komen op zondag 26 maart naar bezoekerscentrum De Kennemerduinen aan de Zeeweg 12 in Overveen. Starten kan op elk tijdstip tussen 11 en 3 uur. En de tocht duurt ongeveer 2 uur en kost 57 per kind en 4 euro per volwassene. De activiteit is trouwens ook leuk voor verjaardagspartijtjes. En, dat zal ik niet helemaal. Meestal is het andersom. Uh, nou, dat, dat zeg jij, maar tegenwoordig uh, zijn er steeds meer uh, uh, uh, dingen voor, echt speciaal gericht op kinderen, ja. waarbij dus de kinderprijzen hoger zijn dan de prijzen oh, voor volwassenen. Ook nee. bijvoorbeeld al die, die speelcentra, weet je okay. wel? Okay. Okay. Ja, dus zijn de kinderentreeprijzen kinder ook duurder. Ik loop erachter. achter. Ja, nou geef niks hoor, jongen. Uh. En uh, nog even één opmerking. Want aanmelden hoeft niet voor deze survivaltocht... als u er maar tussen 11 en 3 uur bent. Nou, dan was dit het regionale nieuws wat mij betreft voor vandaag. Dan gaan we over naar... ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur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 De wind blijft uit het noordoosten waaien en de temperatuur wordt daardoor niet veel hoger dan 11 tot to, dan 11, 12 graden. Dat is zover het uh, weerbericht volgens Rico Schreuder. Ik vind het uitstekend zo. Heerlijk. Nou. Wat een gevoelig liedje was dit nou toch weer. Ja, hoe vind je dat? Had jij niet van mij verwacht? Nee, hè? dat had ik niet van jou verwacht. Nee, Zo'n gevoelig nee. liedje. Nee, nee, nee, echt niet. Nee. <laughs> maar wat was het? Want ik kende het niet als ik eerlijk ben. Nee, dit is uh, een nummer van het uh, nieuwe album van uh, Lakshmi. Oh. En uh, Lakshmi is een uh, dame die uh, ooit mee heeft gedaan met uh, Singer Songwriter op televisie. Ja. En uh, ze heeft nu net een nieuw album uitgebracht waar, uh, waar een aantal hele frisse, lekkere, mooie nummers op staan. Oh. En uh, ja, ze is 5 mei ook te bewonderen in Haarlem, want dan uh, breedt ze op met, uh, be, ja, tijdens okay. Bevrijdingspop. Okay. Dus hartstikke leuk. Nou, binnenkort uh, in uh, Amsterdam. Oké. Okay. Ja. Nou, ik vond het best mooi. Mooi hè? Ja. ja, ja. mooie zuivere stem heeft ze. Ja, ja. ja. ja mooi ja. ja, mooi, ja. Nou, uh, ja. Maar we, we hebben nog meer uh, beloftes in te lossen. Uh, we hebben nog een belofte in te lossen. Hoe oh, is dat zo? Ja, natuurlijk. Want ik had vier nummers beloofd van Bluff. En we hebben er oh, pas twee ja. gehad. Jentje, ja, iedereen zit thuis ook af te strepen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat zit allemaal in een bloknootje. Ja, dat zit allemaal, ja, dan uh, dan dan uh, krijg je allemaal voor nou, je uh, ik, ik doe ze gewoon allebei achter elkaar. Oh, leuk. Uh, wel handig. Ja. Het nummer heet Als Je weggaat en het andere nummer heet... Uh... Even wachten, die zoeken we even op. Het heeft veel te kort geduurd, maar ik genoot van ieder uur. En ach, er is zo weinig tijd. Maar dat vocht toen nog niet zo zwaar. We werden vrienden van elkaar. Soms is dat liefde voor altijd. En er komt nog meer. Er zijn nu vier nummers bekend. nog mode, hè. Dat vind ik allemaal wel leuk. Van die teasers zijn dat. Dat zijn van die teasers. Dan word je dus gewoon lekker gemaakt met... De uh, Stones hebben dat ook gedaan bijvoorbeeld met het laatste album. Ste Elke keer kwam er een nieuw nummer bij. Toen je eigenlijk bijna het hele album compleet had. Nou, Bluff doet dat nu dus ook. Ze hebben vier nummers online gezet. En uh, dat is... Uh, nou ja, ik vind het gewoon weer fantastisch. Ik, ik hou van Bluff. Ik vind het een heerlijke bent, en vooral omdat we steeds toch weer wat anders weten te bedenken. Goed, dit heette Als je Weggaat, en het laatste nummer wat ik ervan draait, en wat, wat er ook, uh, het laatste wat gepubliceerd is, is Languit Vallen. Nou, dat gaan we maar niet doen. We blijven gewoon overend. Zo is dat. Dat je vallen, kom op. Van het nieuwe album dat gaat heten Aan 1. Gewoon aan en dan het cijfer 1. En uh, Dit nummer heet 'Lang uitvallen. Nou, dat doen we maar niet. Hé, hey, en uh, Nou ja, prachtig, gewoon leuk. Uh, dus je kunt ze op Spotify beluisteren. Dus als u iets gemist heeft, alle vier de nummers die nu bekend zijn staan op Spotify. Kunt u rustig luisteren. Uh, ja, en dankzij mijn collega Bart van der Meer kom je nog eens aan dingen aan de weten. Want we hadden het uh, in het eerste uur natuurlijk over Chuck Berry. En dat er een nieuw album gaat aankomen. In uh, juni ongeveer gaat dat uitkomen. Maar er blijkt al een nummer beschikbaar te zijn. En dat is deze. <laughs> Dit spat nog als van Lekker hoor. Big Boys heet het nummer. En het is van het nieuwe album dat in juni gaat uitkomen van Chuck uh, Berry. Ja, nou lekker hoor. Ik vind het lekker. Ik vind het heerlijk. Ik vind het zalig. Oké, okay, um, het album komt dus uit in, uh, in juni. En hij heeft het opgenomen met de band die hij al, uh, geloof ik, twintig jaar om zich heen heeft. Dus uh, het wordt een geweldig verhaal weer. Chuck Berry.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 Ja, weet u het, hè? Dan is het gedaan. Dan is het weer gedaan met jou, Josaphran. Nee, ja, zeker. Dan mogen wij weer naar huis en plaats maken voor Bart van der Meer. Oh ja. Ja, zeker. Wat een trouwens een apart programma vond ik vandaag. Veel, uh, het leek wel een het, het programma van de noviteiten. Ja. He? Allemaal nieuwe nummers? Oh, prachtige nieuwe dingen. Maar ja. Niet allemaal nieuw hoor. We ah, ja, maar wel heel veel. Heel veel. Heel veel, ja. heel veel nieuw. Heel veel nieuw. Dat moet ook. Af en toe moet je de mensen een beetje kennis laten maken. Met dingen die je bij de reguliere radio vaak niet hoort. Dat is, dat is echt nee, zo. Nee, dat is wel zo, ja. ja en dat, dat geluk hebben wij. Wij mogen dat gewoon uh, introduceren. Ja. Uh, zoals ja, wij denken dat ja. dat goed uh, is. Leuk is dat hè? Dat ja, heel leuk. zo leuk. Heel nou, leuk. Uh, we gaan eruit. Want uh, de ja. klok uh, loopt onverbiddelijk door. Zometeen meteen ja, weer ja, dat ja. uh, rammelende Lucifers GELACH <laughs> Ja, en wat Zandvoort Lunch betreft maandag uh, is het weer tijd voor Charlotte en mijzelf. Ja. En uh, dan dinsdag weer Ruud en Angela de beurt. Ja. Dus ik wens u alvast een heel fijn weekend. En hoop u maandag om 12 uur weer te mogen begroeten okay. via de radio. Nou, fijn. Dag. Dag. Doei. Doei.